Zes uur, in van Brakel met het NOS-journaal. In Kiev is de politie al de hele nacht bezig met het ontruimen van het kamp van demonstranten. Honderden politiemensen en ME'ers ontmantelen de barricades en tenten van de betogers. Maar een groep demonstranten houdt stand op het centrale plein in Kiev. Er is geen sprake van gevechten of rellen.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 In de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria vertrekt rond deze tijd de processie met het lichaam van Nelson Mandela. De oud-president wordt van het mortuarium in een militair ziekenhuis overgebracht naar een regeringsgebouw waar hij wordt opgebaard. Daar bewijzen familieleden en prominente Mandela de laatste eer, onder wie koning Willem-Alexander.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 De meerderheid van de Eerste Kamer is tegen de voorgenomen fusie... van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het kabinet wil ze in 2016 samenvoegen tot een megaprovincie. CDA wil eerst laten uitzoeken of dat nou echt nodig is... en krijgt steun van de oppositiepartijen. In het regeerakkoord staat dat de twaalf provincies... uiteindelijk moeten worden teruggebracht tot vijf landsdelen. Het weer, de mist, lost vanochtend vrij snel op. Daarna veel zon en droog. Het wordt maximaal zeven graden. Ook morgen droog en veel zon. Dit was het NOS Journaal. ANW Verkeersinformatie. Nog geen meldingen van files, wel van mist. In het hele land, met uitzondering van het Westen, komen mistbanken voor. Het NOS Radio In Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 11 december 2013. 11, 12, 13. Nou, dan wordt een fotootje maken om kwart over twee. We Echt? volgen de ontwikkelingen in Kiev... Waar de oproerpolitie in actie is gekomen tegen de betogers. Correspondent Sander van Horen is bij de Syrische grens... en vertelt straks over een belangrijke weg... die weer in handen is van het Syrische leger. Die weg is ook van groot belang bij het opruimen van de chemische wapens. Nou, daar praten we over met defensiespecialist Coco Lijn. De Franse president is in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Laatste nieuws over de strijd daar krijgt u van Ron Linker. organisaties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen... maken te veel fouten. De kinderopbudsman trekt aan de bel. De Vereniging van journalisten hoort u nog over de onderhandelingen. Om journalisten Judith Spiegel... En haar man vrij te krijgen. We kijken natuurlijk vooruit naar AC Milan Ajax en dan doen we met Ronald de Boer. En mark robin Visser sluipt alweer rond in een woonwijk. Mark-robin. Ja, ja, ja. Nou, het heeft enige moeite gekost, maar ik ben in een dorpje waar nog nooit is ingebroken. Rara, hoe kan dat? Ja, en waar zou dat dorpje zijn? Nou, dat horen we dan zo duidelijk. Van Mark Visser. Sometimes I feel like the woman so well in the city. My cloud again brings me back to where really Minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Het is spannend in Kiev. Op het onafhankelijkheidsplein in de hoofdstad Oekraïne... is de politie massaal aanwezig. Tot veel geweld heeft dat nog niet geleid. Duizenden demonstranten trotseren opnieuw de Frieskou. Ho! De demonstranten eisen het vertrek van president Janukovic omdat hij een associatieverdrag met Europa weigerde te tekenen. Op het plein werd afgelopen nacht weer om zijn aftreden gevraagd. Tiki Росія може гарантувати Януковичу другий президентський термін? А ми знаємо про те, що другого президентського терміну у Віктора Януковича не буде. Не буде! Не чую! Op Dit moment is de EU buitenlandcoördinator Catherine Ashton in Oekraïne. Gisteren had ze al een gesprek met de president, maar veel kon ze daar nog niet over kwijt. What I can say is I had a 3 and hour meeting with the president and we talked about all the substantial. I'd come down to the square to see for myself. Dat zei ze gisteravond. Ze komt kijken. Met eigen ogen wil ze zien wat er aan de hand is. Vanaf het onafhankelijkheidsplein zei ze het. Al de hele nacht staan er trouwens webcams gericht op dat plein. Via NOS.nl, ik heb het hier voor me. Kunt u doorklikken naar die streams. En straks dan uh, hoort u meer van onze correspondent David-Jan Godvoort. Zonk onrust aan de andere kant van de wereld. Door stakingen bij de politie is het namelijk chaos in Argentinië. Argentijnen zijn massaal aan het plunderen geslagen... nu er geen blauw meer is op straat, geen politie. Zo'n 2000 winkels zijn intussen leeggeroofd. Maar blijft niet bij plunderen. De chaos is zo geëscaleerd dat er al zeven doden zijn gevallen. En honderden mensen raakten gewond. De president, Christina Fernandez, heeft het geweld al fel veroordeeld. Por favor, condenar, sin dudas, la voor de partijen die kunnen krijgen om te en niet om te Een shutdown in de Verenigde Staten, weet u nog wel... van een paar maanden geleden, die is voorlopig niet meer aan de orde. Politieke inpassen, waardoor de Amerikaanse overheidsdiensten... in oktober werden lamgelegd. gelegd. Daar is een tijdelijke oplossing voor. Maar Democraten en Republikeinen zijn dichtbij een permanente oplossing. Ik ben blij dat senator Murray en ik een agreement uh, we've been talking all year. And this week that hard work of the two of us sitting down and talking to each other all year has paid off. Dat was de Republikeinse onderhandelaar Paul Ryan. Hij moest over zijn spreekwoordelijke schaduw heen springen... samen met Patty Murray, hand in hand, democratische begrotingsonderhandelaar... die zich ook moest neerleggen bij het compromis. This isn't the plan I would have written on my own. I'm pretty sure that chairman Ryan wouldn't have written it on his own. And there are obviously differences between our parties when it comes to our budget values and priorities... But Congressman Ryan has set aside our differences. Ja, niemand is blij, maar er is wel een deal. En wat die precies inhoudt, hoort u later van onze correspondent Wessel de Jong. Welke dag is het vandaag? Ik zei het net al even. 11, 12, 13. Marcel Oosten, neemt u deze vrouw... Zeker... De uitgelezen datum om te trouwen, denken veel verliefd te stellen. En dat dacht ook de gemeente Amersfoort. Die selecteerde een aantal paren die vandaag gratis mogen trouwen. Dus in samenwerking met het kannetje, dat zit uh, ook op het plein. Krijgen voor twaalf personen nog een hapje en een drankje. Ja, dat was uh, inderdaad niet duur. Hoe het precies in zijn werk gaat, hoort u later bij ons. Daar gaan we naar de kranten. Uh, veel nog over de herdenking natuurlijk van Nelson Mandela. Eer voor de man die de wereld veranderde, is de kop in de Telegraaf. Herdenking Mandela, imponerend, soms opgetogen, vaak ingetogen, maar vooral indrukwekkend. Al dus de Telegraaf. Van der G, vermomd met verlof. Um, er is veel geschreven in de kranten, um, onder andere ook in het AD. Um, daar, een uh, iets andere kop, moordenaar fortuin, vrij. Halfvrij vrij van de geever mom met verlof is de kop in de Volkskrant. Staatssecretaris teven haalt Baksel, de man die in 2002 politicus Pim Fortuyn doodschoot, mag uiterlijk in februari op proefverlof En de krant vraagt zich af wat de consequenties van dit besluit zijn. De opening van de Telegraaf gaat over gamespionage. Hoorde u gisterochtend bij ons ook al van alles over. Maar nu blijkt dat Nederland voorop ging in die gamespionage. De Nederlandse geheime dienst, AIVD, was begin 2007 geïnfiltreerd... in het wereldwijd populaire internetgame Second Life. Blijkt uit stukken die de Telegraaf heeft ingezien. Ze speelden daar mee, met meerdere avatars, virtuele persoonlijkheden. Nou, Nederlandse geheime dienst liep wereldwijd voorop in dit infiltratie... Onderzoek. U hoort het al even in het journaal. Pharma reuzen zoemelen met kankermedicijn. Het is een verhaal uit het AD. Brussel legt een boete op van 16 miljoen. Twee Nederlandse farmaceuten hebben grof verdiend over de ruggen van ernstig zieke kankerpatiënten, schrijft het AD. Dat vindt de Europese Commissie. Brussel legde de twee een boete op van 16 miljoen euro. Wij bellen daarover na. Voor op NRC Next. Indrukwekkende foto van een dode of zwaar gewonde uh, man of vrouw. Ik moet het even in het midden laten. Wordt dit het nieuwe Darfur, staat erboven. Gisteren bleek dat er twee Franse militairen ook zijn omgekomen... tijdens het gevecht in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het land is nu in de greep van een chaotisch conflict om grondstoffen. En er dreigt genocide. Al dus NRC Next. Nog even naar de sport. De sportwereld kan. Ajax zit ook in San Siro. Ze waren briljant tegen Barcelona. Maar een zege op AC Milan is noodzakelijk... Om te overwinteren in de Champions League lieken op de voorpagina van het AD... een foto van de coach van Ajax, de trainer Frank de Boer. Leek gisteravond in San Siro zijn masterplan te bedenken. Hij kijkt op de foto met zijn handen in zijn trainingsbroek. Wat pijnzend voor zich uit, maar hij lijkt het wel te hebben gevonden. Wij spreken trouwens zijn broer over de wedstrijd, Ronald de Boer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... Tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Doei. Fang, hoorde u van de Fine Young Cannibals. 16 minuten over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, ik heb een fotootje gemaakt en uh, dat had ik uh, ja. naar jullie gestuurd. Ja, ik Lara zie heeft het... al ja, ja, ja, ja, ja, ja, Lara ik, retweet. Ja, ja, ze het retweet. Het geheim is, is <laughs> nog niet... Retweet. <laughs> <Ik> kijk, <hoor. laughs> ja, dat gaat heel maar, snel. NOS is, is al een Nespe. Oh, dag nee, niet. Ja, ja, ja, nu is het geheim uh, licht op straat. Nu weet iedereen het. Lara, houdt dan toch ook op met dat twitteren op de vroege morgen. Ik zal goed niet stoppen. Nog één dag. Nou, maar Robin, waar ben je? <laughs> Misschien voor de mensen die het niet gehoord hebben. Ja, ja. Ik ben met meneer Schillemans op de stap, Lara. En uh, meneer Schillemans, ja. hij zegt net: uh, daar, ja. ligt, daar ligt België. Ja, daar ligt België. Hier, <laughs> achter die huizen. Ja, daar achter die huizen is een beetje. Door dat ja. donkere gat zo, ja. zeg maar. Het is verschrikkelijk donker in Nispen. Ja. Ja. Is dat zo? Ja, ja, ja, ja, de heerlijkheid Nispen is het overigens. Oh. Ja, dat is wel belangrijk hoor. Ik heb begrepen dat hier mooi wonen is. Het is hier prachtig. Ja, ik, ik zie gewoon, nog ja. niks, want we staan nu onder een lantaarnpaal. Nou, nee, het is, het is prachtig wonen. Heerlijke mensen hier die, die samen met elkaar van alles willen doen. Ja, en en, en, en, die, en is, ja. het, is het waar wat ik vanmorgen gezegd heb? Um, uh, weet ik niet. Ik weet niet wat je vanmorgen... Is het zegt. echt waar dat hier in Nispen nog nooit is ingebroken? Nee, dat is niet waar. Nee. Is het niet waar? Nee, dat is niet waar. Nee, nee, nee. nee. Ja, daar gaan is, we weer. Er, <laughs> er is in Nispen echt wel uh, ingebroken. Uh, de laatste keer volgens mij een... Uh, uh, daar moet ik echt wel goed nadenken hoor. Dat zegt ook al wel wat. Ja. Uh, wat langer geleden. Ja, precies. Een maand of twee geleden denk ik dat het oh, is geweest. Nou, dus, dat ja, is toch recent. Ja. Zeg, uh, meneer Schillemans. Ik woon zelf in Amsterdam. Ik heb hier een brief. Die kreeg ik vorige week in de brievenbus. Ik zal even een klein stukje voor. Lezen. Uh, geef inbrekers geen kans, geachte heer en mevrouw. Rond kerst en oud en nieuw, en in de eerste weken van januari wordt er heel veel ingebroken. Het is dan vroeg donker en mensen zijn vaak niet thuis. Nou, politie, de gemeente en de woningcorporaties werken hard aan het verminderen van het aantal inbraken. Uh, ik heb ook iemand aan de deur gehad. Mm -hmm. ja? Die nou even, even aan mijn sloten rammelde zo. Ja, dus even kijken het of of het goed, goed zat. zat. Ja, precies. En zo gaat dat uh, op vele plaatsen uh, in Nederland. Uh, het is ook vandaag een speciale themadag. Ja. Eén dag, één dag niet, één dag eigenlijk tegen inbreukers. En uh, ja, proberen we eigenlijk in heel Nederland ervoor te zorgen... dat er deze dag in ieder geval niet ingebroken wordt. Ja, maar ambitieus, me, Ja, precies. Maar uh, meer is het eigenlijk gewoon iedereen bewust te maken... op het feit van, ja, uh, let nou eens een keer eventjes op... Uh, nou, oh, hop. Ja. Wij uh, gaan een rondje doen door Nispen. Ja, Nispe. ja, ja dan Wil ik ook weten wat u zo drijft? Ja. Prima, even met de billen bloot. Ja, ja, kan Min allemaal. Één. Ja, ja, ja. En uh, de wijkagent komt ook mee. Dus ik denk dat het in Nispen vandaag wel rustig blijft. Wat denkt u? Ja, dat is wel de bedoeling. Wij, gaan, uh, wij zijn in ieder geval onderweg. En, uh, Eén dag niet. Komen. Eén dag niet. Eén dag niet. Tot zo. En goed. Onze eigen buurtpreventiewerker Mark Robin Visser vanochtend dus in Nispen. Tien voor half zeven is het. Judith Spiegel en haar man Boudewijn Beretsen... vliegen vandaag terug naar Nederland. In juni werden de journalist en haar man in Jemen ontvoerd. En na een half jaar gijzeling werden ze afgelopen weekend vrijgelaten. Yes, yes, yes. We zijn vrij en het gaat goed met ons. Dat schreef Judith Spiegel gisteren op Facebook. Binnenkort zullen we contact opnemen. Maar we willen jullie nu alvast hartelijk bedanken voor alle steun laten ontzettend blij dat het achter de rug was. Minister Timmermans heeft de journaliste en haar man Boudewijn Beretsen... na hun vrijlating meteen gebeld. En ze zaten lekker een uh, glaasje wijn te drinken. Ze zijn zaterdag vrijgekomen. Wat is de reden dat het uh, toch nog drie dagen stil is gehouden? Nou, u weet, Jemen is een uh, ingewikkeld land uh, En uh, uh, wij wilden er zeker van zijn dat wij met de Jemenitische autoriteiten... alle afspraken goed gemaakt hadden over... Uh, hoe de zaak verder zouden afwikkelen en over hun vertrek. He, ook omdat er nog meer mensen ontvoerd zijn in Jemen. De samenwerking met Jemen is echt voortreffelijk geweest in deze zaak en we wilden ervoor zorgen dat dat ook helemaal aan het slot van de zaak nog steeds zo zou zijn. Er is nog weinig bekend over waar en hoe Spiegel en Berendsse zijn gegijzeld. Begin juni werden ze door gewapende mannen in Jemen ontvoerd. Een maand later verscheen een video-oproep op internet. Familie, media, Nederlanders, doe iets. Wij moeten, hier, wij moeten hier uit zien te komen. Op deze manier komen we hier niet uit. Doe iets met z'n allen. Doe iets. Eind augustus riep premier Rutte Jemen op... om meer te doen om de Nederlanders vrij te krijgen. Toen duurde het nog drie maanden voordat dit gebeurde. De moeder van Boudewijn Berendsen zegt dat ze altijd hoop heeft gehouden... dat ze haar zoon en zijn vrouw levend zou terugzien. Als je...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 En Straks spreken we met de Nederlandse Vereniging van Journalisten... over de vrijlating van Judith Spiegel. Negen minuten voor, half zeven is het. Dit jaar is het 60 jaar sinds een wapenstilstand... een einde maakte aan de Koreaanse oorlog. Dat wordt herdacht, ook door Nederlandse veteranen. Daarvoor hadden ze een uitnodiging gekregen... van de ambassade van Zuid-Korea. Voor de veteranen is dat een erkenning... van wat wel een vergeten oorlog wordt genoemd. Toch vochten er begin jaren 50... ruim 5000 Nederlandse militairen mee in Korea. En sneuvelde er 125. Gisteren rekte de ambassadeur van Zuid-Korea vredesmedailles uit en trad harpiste Lavinia Meijer op. I would like to to welcome to the stage the following veterans to receive the ambassador for peace medal. De heer Ha Ten Seldam. De heer J.C. Tettero, de heer R. Veugelers, die de medaille postuum in ontvangst zal nemen. Mijn vader heet Alfonsus Leonardus Hubertus uh, Willemus Veugelers en mijn zoon heeft precies dezelfde voorletters. Hij is ook stamhouder, dus ik vond het een hele goede daad om uh, hem uh, erbij te betrekken. Hij stond op het podium en mocht die medaille omgehangen ja, krijgen. Uw vader was erbij aan het begin ja. en aan het einde van de oorlog. Hoe ging dat einde? Wat vertelde hij daarover? Nou, het was al bekend dus dat er onderhandelingen waren. Met Noord en Zuid en met Amerikanen. En dat betekende wel, waar je stond, dat was dus eigenlijk de grens. Dus iedereen probeerde zoveel mogelijk terrein te winnen. Maar er waren ook hele gevaarlijke situaties. Want je wilde ook niet op het laatste moment sneuvelen. Dus in bepaalde gevechten, vertelde mijn vader... Uh, werd er zoveel in de strijd gegooid... zoveel geschoten en zoveel met granaten gegooid... omdat je zelf niet wilde sneuvelen. En, uh, en, en dat waren dus eigenlijk de gevaarlijkste momenten. Die laatste paar dagen van uh, de oorlog. Dat was... En om hem heen sneuvelden de... Ja, de nodige ja, mensen, ja, denk ik. Ja, ja, ja, inderdaad. Hij heeft uh, uh, gevechten meegemaakt. Dan kwam er een aanval van Chinezen. Het is die bunker ingevlucht. Hij moest wel. En toen heeft hij die bunker moeten verdedigen. En hij heeft een ceintje kunnen uitschakelen. Die wilde die bunker binnenkomen. Ze hebben de hele nacht zijn bezig geweest om die bunker in te komen. En zijn karabijn weigerde. En hij heeft toen een handgenaad gepakt, een pin eruit getrokken. En die gooide die weg in het donker, de pin. Dus, dat um, gebeurde er toen? Als jij dus in het donker met die handgenaad zit. kan je hem niet loslaten, ontploft hij in de bunker. Dus hij heeft de hele nacht die handgenaad in zijn handen gehouden. Volgende ochtend is hij ontzet door de Amerikanen. Maar dan kon hij die handgenaat niet loslaten. Hebben ze langzaam zijn vingers losgemaakt. Hebben ze de handgenaat weggegooid. En de handgenaat deed dit niet. Die weigerde. Oh. Ja, nou dat zijn de verhalen. En om meer van dat soort verhalen wat ik me dus, uh, heb laten vertellen door mijn vader. Er werd een aantal keren aan gerefereerd. De Koreaanse oorlog is voor sommigen een beetje een vergeten oorlog. Ja, Uiteraard klopt. niet voor de Koreanen. Maar hoe voelt u dat als zoon van? Het is uh, natuurlijk een oorlog net in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog daarna. En daardoor is het eigenlijk vergeten. Dus, maar ze waren nog eigenlijk de Tweede Wereldoorlog aan het verwerken. Ja. Ja. En uh, vandaar dus dat de Korea-oorlog eigenlijk op een, uh, in de ja. schaduw is gevallen. Dus en, en ik wil me ook verdiensten gaan maken binnen de Fox in de toekomst als een van de kinderen van de, de veteranen. Om toch dit, dit, dit, dit waardig uh, instituut voor te zetten. De mensen worden ouder, zijn de tachtig gepasseerd, ja. gaan overlijden, zijn ja. voor een deel al overleden. U zegt nu, ja, ik ga dat stokje eigenlijk overnemen ja. als volgende generatie. Ja, want waarom in... is dat belangrijk? Nou, als ik bijvoorbeeld naar IPAR kijk, de Eerste Wereldoorlog, dan ziet er ook nazaten van, van kinderen die het in stand houden. De Last Post in IPAR, uh, dat is een heel mooie uh, ceremonie, wat ze doen op de, elke vrijdag, uh, middag, aan het einde van de middag, wordt alles afgezet. En er wordt er een trompet geblazen en er wordt stilte gehouden. En ik vind toch, ja, dat zijn toch dingen die moet je wel bewaken. Het is een stuk geschiedenis die je moet, uh, goed moet beleven en door moet geven. Karin Alberts, niet op de harp. dat was uh, Lavinia Meijer. Karin daar deze. Reportage. Het NOS Radio 1-journaal Sport. In de Champions League werd gisteravond in groep A tot en met D... de laatste wedstrijd van de groepsfase gespeeld. Bij één duel werd het einde niet gehaald. Galatasaray tegen Juventus duurde maar een half uur. Het sneeuwde, het hagelde en de lijnen werden onzichtbaar... en konden niet meer tijdig zichtbaar gemaakt worden. Dat duurde allemaal te lang... Dus moet Calatasaray tegen Juventus nog worden uitgespeeld. Real Madrid was in groep B al door. Daar komt of Calatasaray of Juventus dus nog bij. Dat moeten we even afwachten. In groep A Manchester United door. Het won met 1-0 van Shakhtar Donetsk. En met Manchester United gaat Bayern Leverkusen door. Dat won met 1-0 van Real Sociedad. Shakhtar Donetsk gaat naar de Europa League. In groep C dan Anderlecht tegen Olympiacos werd een spektakel. Want drie keer rood bij Anderlecht... Drie penalty's voor Olympiakos, drie keer mis, maar Olympiakos won wel met 3-1... en gaat samen met Paris Saint-Germain naar de volgende ronde van de Champions League... ten koste van Benfica, want dat won wel van Paris Saint-Germain... maar omdat Olympiakos ook won, deed dat er uiteindelijk niet meer toe. In groep D dan Bayern tegen Manchester City om de baard van de keizer. Want beide spelen al in de Champions League achtste finales. Manchester City won in München met 3-2. En Pielsen tegen CSKA. Moskou speelde voor een plekje in de Europa League. Pielsen won dat, want het versloeg CSKA in Tsjechië met 2-1. En Galatasaray Juventus wordt vanmiddag om 2 uur uitgespeeld. Van Ajax staat vanavond een plek in de achtste finales op het spel. In Italië moet er van AC Milan worden gewonnen. Volgens Ajax-trainer Frank de Boer is er geen uitgesproken favoriet. Ik heb het gevoel dat het 50-50 op dit moment is. De vorm waar wij in steken. De stijgende lijn wel die Milan te pakken heeft, vind ik. Dus ja, ik denk dat het gewoon 50-50 is. Als wij gewoon het niveau halen wat we de laatste weken halen... dan hebben we zeker een kans. Dan naar het nationale voetbal, want de voetbalclub NAC is gered van faillissement. De gemeenteraad van Breda is akkoord gegaan met een verlaging van de stadionhuur... en de overname van een deel van het onderhoud van het stadion. Het was een voorwaarde van een groep financiers van NAC om extra geld in de club te steken. 21 financiers van NAC zetten hun leningen nu om in aandelen... met een totale waarde van 11 miljoen euro. En ze steken 4 miljoen euro extra in de club. Het is de Nederlandse handbalsters helaas niet gelukt... om de derde groepswedstrijd op het WK te winnen. Na de overwinning op de Dominicaanse Republiek... en de nederlaag tegen Zuid-Korea was nu ook Frankrijk te sterk. Richard van der Made over de wedstrijd.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 De helft te veel kansen liet liggen. Nederlaag dus voor Oranje tegen Frankrijk, 23-19. Nou, zoals gezegd, Frankrijk is heel sterk en de Nederlanders bleven toch nog redelijk bij. Geen nederlaag om je voor te schamen, vindt ook speelster Loïs Abin. Frankrijk is gewoon een goede ploeg en uh, die hebben bewezen dat ze heel slim kunnen spelen. En wij hadden absoluut, misschien, draad absoluut meer in gezeten, maar ja, het, uh, het toernooi is nog, is nog jong en uh, er kan nog van alles gebeuren. Nederland staat vierde, hoeft zich nog geen zorgen te maken. Eerst de vier landen uit een pool van zes gaan door naar de achtste finales. En vanavond speelt Nederland, zoals gezegd, de vierde groepswedstrijd tegen op, op papier veel zwakkere Congo.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 daar bewijzen familieleden en prominente Mandela de laatste eer. Onder wie koning Willem-Alexander. Het weer voor vandaag. De mist lost vrij snel op. Daarna is er veel zon, blijft droog. Het wordt rond de zes of zeven graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden of zuidoosten. Ja, en over die mist. Sean Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Daar moesten wij ons vanochtend doorheen klieven. Hoe is dat op dit moment? Ja, in het hele land, behalve dan in het westen... komt nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Gaat in de loop van de ochtend wel langzaam oplossen... Files op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Weide Wormer, 7 kilometer. Verderop op de A8 richting Amsterdam bij Knoop het Koenplein, 4 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europort bij de Botlektunnel, 2 kilometer. Wat verwacht je verder van vanochtend? Ja, die mist die kan misschien toch nog wel een beetje voor wat, wat extra drukte zorgen. Nou, is het woensdag, valt het meestal wel mee. Normaal gesproken is 150 kilometer. Ja, misschien dat het ietsje meer gaat worden vanochtend. Oké, okay, we gaan het horen van je tot over een kwartiertje, John. En zo dadelijk, ik zei het al, niemand is blij in Amerika... maar er is wel een begroting in de Verenigde Staten. Hoort u zo wisselde de Jong over. En jeugdzorg maakt te veel fouten in de rapporten... constateert de kinderoppetsman Mark Dullaert. Hoort u zo.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 Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Kellekeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. houden Kiev vanochtend scherp in de gaten... want de oproerpolitie is daar op dit moment bezig... het kamp van de demonstranten ontruimen. Onder de politiemensen en ME's ontmantelen de barricades... en ook de tenten van de betogers. Correspondent David-Jan Godvoort. David-Jan, wat weet jij, hoe is de situatie op dit moment?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 dan gebeurd zijn in opdracht van de rechter... omdat er een eind gemaakt zou moeten worden aan de geluidsoverlast... en de verkeersoverlast in het centrum van Kiev. Hmm, maar dan vermoed ik dat de boosheid van de demonstranten... niet gauw minder zal worden, David-Jan. Zullen zij zich hierbij neerleggen? Nee, zeker niet. En uh, ik, heb ook, ik heb het vorige week ook zelf gezien. dat uh, ze, ze hebben zich daarop voorbereid natuurlijk. Ze wisten dat dit zou, zou komen, de demonstranten. Um, en uh, ja...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 Het is geen opmerkelijk moment, David-Jan, voor de politie om in actie te komen. Uh, daar hebben ze natuurlijk opdracht voor gekregen. Op dit moment is de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de EU in het land, Catherine Ashton. Ja, die heeft gisteren gesproken met uh, president Janukovic. Kennelijk is er niet heel erg veel uit dat uh, gesprek gekomen... gezien het feit dat de politie heeft, uh, heeft ingegrepen. Er zijn geen mededelingen gedaan uh, over dat gesprek. Dus we weten niet precies wat er besproken is... hoewel ze uren en uren met elkaar hebben zitten praten. Maar Aston is niet de enige die zich in het uh, conflict in uh, Oekraïne heeft gemengd. Ook uh, de uh, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... die heeft zich erover uitgelaten. Die zegt dat hij met walging kennis heeft genomen van het besluit... van de Oekraïense autoriteiten om, om in te grijpen tegen wat hij noemt vreeszaam protest. Ook de secretaris-generaal van de NAVO, Rasmussen, heeft er iets over gezegd. Eurocommissaris Fule. Dus uh, ja, we kunnen wel zeggen dat het Westen, als we het zo even noemen kunnen... Um, ja, zich heel erg bemoeit met, uh, met Oekraïne en uh, er alles aan doet... om uh, Oekraïne toch richting Europa te leiden... En als we nu kijken naar het plein, David-Jan... er is een, een livestream hè, van webcams boven het plein. Dan zien we dat er nog heel veel mensen zijn. Hoe zou jij de sfeer op dit moment omschrijven? Is dat er een van ja, gespannen afwachting? Ja, gespannen. Vastberadenheid, uh, zou je, uh, vastberaden zou je het ook kunnen noemen. Ik zei het al, er, er is een grote groep mensen... die zich echt tot het laatste toe wil, uh, wil verdedigen. Dus ik sluit zeker niet uit dat het later vandaag tot, echt tot geweld gaat komen. Uh, het kan ook zijn dat de politie voorlopig uh, genoegen neemt... met de posities zoals ze nu zijn. Uh, dat er een klein kampje overblijft in, in dat hart van, uh, van Kiev. Maar dat zullen echt de komende uren moeten leren. Goed. Dankjewel, David-Jan Godvrouw. En we zien op die beelden dat op dit moment... de oproerpolitie en de betogers eigenlijk in afwachting zijn. En uh, de koud trotseren in een soort uh, vreemde ja, afwachting van elkaar. Van acties van elkaar. En ondertussen worden er ook... Um, rommel opgeruimd op het plein met uh, shovels en uh, vrachtwagens... die klaarstaan met containers. U kunt die beelden bekijken. en moet u even naar onze eigen website, nos.nl. Bij het verhaal over Oekraïne klikken op uh, de livestream. Bijna tien over half zeven. Er staan te vaak fouten in reportages... die gaan over het uit huis plaatsen of onder toezicht stellen van kinderen... zegt de kinderombudsman Mark Dullard. En hij tikt daarmee instanties op de vinger zoals jeugdzorg... Raad voor de Kinderbescherming en het advies en meldpunt Kindermishandeling. Meneer Dullard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat dan voor fouten die erin staan? De fouten zoals dat feiten en meningen niet duidelijk van elkaar onderscheiden zijn in de rapporten. Dat uh, er geen hoor en wederhoor met ouders wordt toegepast. Beschrijvingen niet concreet zijn. Dat informanten, dus laat bijvoorbeeld een kinderarts of een uh, schooldirecteur... dat uh, hun getuigenissen niet ondertekend zijn. Dat rapporten ontbreken richting de rechtbank. Nou, dat alles maakt dat de kans om fouten te maken... Om geen helder beeld te krijgen, toeneemt. We begrijpen ook dat een van de kinderen die u hebt gesproken in het rapport. Uh, zegt dat jeugdzorg de namen heeft verwisseld. van degene die haar vroeger misbruikte. en degene die juist aardig tegen haar was en haar hielp. Dat zijn geen kleine fouten. Nee, uh, en het punt is. het is een keten, de jeugdzorgketen. Dus als aan het begin bij jeugdzorg fouten worden gemaakt. gaan die fouten in die rapportages verder naar de raad. en komen uiteindelijk bij de. Rechter terecht, en dan, dan spreek je over vervuiling van de keten. Mm -hmm. Ja, en er worden wel hele zwaarwerende beslissingen opgenomen. Hè, een uithuisplaatsing of onder toezichtstelling. Dat is, een, ja, dat is een enorme inbreuk voor kinderen en voor een gezin. En, en dit soort fouten, dit soort grote fouten, worden die vaak gemaakt? Of gaat het toch meer om bijvoorbeeld het niet ondertekenen wat u al aangaf van, uh, van documenten? Al dit soort fouten worden met enige regelmaat uh, gemaakt. Ik kan wel zeggen dat er over het algemeen deskundig en professioneel wordt gewerkt. Maar ik wil gewoon als kinderombudsman dat er hardere kwaliteitsgaranties komen. En dat fouten geminimaliseerd moeten worden. Uiteindelijk is het wel de kinderrechter die het geheel nog kan filteren. Hè, dus die het geheel tegen het licht kan houden. Maar ja, ik zou ook toch graag willen dat de kinderrechter goede informatie aangeleverd krijgt. Zo heb je bijvoorbeeld de familiekamer in... Amsterdam die heeft afgelopen zomer gezegd, heeft een, een, een lijst met criteria opgesteld. Want hier moet de informatie aan voldoen. Mm. Anders sturen gewoon de rapporten terug. Heeft u dan ook geconstateerd dat er verkeerde beslissingen zijn genomen naar aanleiding van zo'n slordig rapport? Het moeilijke is um, de term waarheidsvinding waar het hier om draait is niet zoals in het strafrecht. In het strafrecht kun je een schuldige aanwijzen of een dader aanwijzen... en moet er een sluitende bewijslast zijn. Nou, je, je spreekt hier over een grijs uh, gebied... want het gaat altijd over feiten en over vermoedens. Maar ik wil weten hoe die feiten en vermoedens... tegen elkaar worden afgewogen. En hoe men tot een conclusie komt, is vaak niet duidelijk. Dus de kans op fouten neemt toe, maar ik kan niet... Uh, in uh, ja of nee zeggen van... er zijn foute uh, beslissingen gemaakt. Ik hm. zie alleen dat de borging van de kwaliteit... de harde kwaliteitsgaranties... ja, moeten veel en veel beter. Nou weten we van bijvoorbeeld ziekenhuizen en apothekers dat ze daar elkaar controleren... en altijd een dubbelcheck doen. Zou dat ook wat zijn voor uh, de jeugdzorg? Nou, ik vind allereerst dat die ketenpartners... jeugdzorg, uh, uh, AMK en de Raad... elkaar moeten aanspreken op de informatie die ze uh, aanleveren. Ik... Uh, wat ik al zei, rechters in de familiekamer in Amsterdam... die hebben al uh, een duidelijke uitspraak um, gedaan. Ja, en ik, uh, ik hoop, ik heb gisteren dit rapport aan de Kamer gepresenteerd... dat deze aanbeveling wat betreft deze hele duidelijke uh, kwaliteitsborgen... dat die over uh, worden genomen. Mark Dullaert, kinderombudsman. Dank u wel vanaf vanochtend. Dank u wel. Mongolië is uh, helemaal hot, gisteren ook al, vandaag weer. In Groningen komt er nu een speciale leerstoel aan de universiteit. En we spreken zo dadelijk met de hoogleraar die daarover gaat. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst naar die politieke doorbraak in de Verenigde Staten. Het gevaar voor een volgende overheidssluiting is zo goed als geweken. In oktober konden de 800.000 ambtenaren die naar huis waren gestuurd... pas aan de slag na een zeer voorlopige afspraak... Democraten en Republikeinen hebben nu wat stevige afspraken gemaakt over de begroting voor de komende twee jaar. Nou, dat is opzienbaar. En daarom gaan we naar Washington, naar correspondent Wessel de Jong. Wessel, ja, daar wordt gesproken dus van een doorbraak. Wat is de betekenis daarvan?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 Eén dag niet, zo heet de website. En daar staat op, Nederland kent 250 woninginbraken per dag. Samen met jou willen we inbrekers een halt toeroepen. Marco B. Visser, nou, hoe ga je ja, dat doen? Halt, halt, halt ja, <laughs> halt stoppen. Stop. <laughs> nou, wat je kan doen, dat is uh, wat ze hier in Nisbe doen. Uh, Marco Schillemans en Arjen van Beek hebben allebei een geel hesje aan. Daar zit een pasje in en daar staat op... Buurtpreventie. Zo, ja. dat is schrikker. Ja, ja. Nou, het is, het is meer natuurlijk om gewoon gezien te worden... Ja. door uh, ja, in ieder geval de mensen die, die uh, ja verkeerde dingen in gedachten hebben. Laat ik het zo zeggen. Nou, dan gaan we, laten we maar naar buiten gaan dan. Ja, is goed. Want anders dan zien ze ons niet natuurlijk, hè. We gaan met de heren van de buurtpreventie Nispen in. Ja, een, een, een buurtschap, een dorpje, 17, 1800 inwoners... Uh, waar let je dan op? Hè? Uh, we let op uh, verdachte auto's, uh, verdachte personen, mensen die zich uh, apart gedragen. Uh, ja, gewoon uh, kijken, kijken, ja. zien en uh, gelijk melden. Je moet je ogen de kost geven. Ja, horen zien, melden. Arjan die zegt het al, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je geeft uh, de bewoners informatie over uh, ja, wat ze wellicht niet helemaal handig doen. Uh, of wat ze beter kunnen doen. Uh, we hebben meneer Van der Veen meegenomen, wijkagent. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent natuurlijk de echte expert. Ja, of niet. Nou, Ja, klopt. Uh, daar moeten wij voor doorgaan. En uh, nou, buurtpreventie, dat, uh, als wijkagent omarmeling dat uh, zeer. Uh, ze zijn inderdaad uh, oren en ogen uh, op straat. En uh, nou, ik durf gewoon te stellen dat wij een heel goede samenwerking samen hebben. Ook op basis van, uh, van vertrouwen. Uh, ik krijg veel informatie. En uh, nou, het is gewoon nodig uh, om te werken samen uh, aan veiligheid. Het is nodig dat de burgers zich meer daarbij betrekken. Ja, correct. Want ja? als politie zijn. U redt het niet. Nou, als politie zijn uh, redden wij het niet alleen. Wij hebben gewoon oren en ogen nodig van de mensen die ook melden aan ons. En, en nou ja, dat verschaft ons de mogelijkheid. Ja. Uh, zoals wij het noemen hete Daadkracht. Want daar moeten wij het echt van hebben. Juist. Heter daadkracht. Nou, we kijken even om ons heen. Uh, ik zie weinig hete Daadjes op dit moment. Wat mij wel opvalt. Ja. Nou ja, goed, je weet het niet. Nee, klopt, nee. het is live radio. Dat kan van alles gebeuren. Ja, ja precies. Ja. U let toch ook wel op nu? Hè? Ja, ik let zeker op. Ja, uh, maar ik zie dus, wat mij hier bijvoorbeeld opvalt, zijn heel veel huizen die hebben heel veel rolluiken. Hè. Dat zie je overigens. Ja in het zuiden. Mm -hmm. ja. ja, klopt. Nou, dan denk je, dan ben je toch klaar? Uh, nee. Luiken dicht. Dat, uh, ja, luiken dicht. Maar zorg in ieder geval ook dat uh, als je bijvoorbeeld uh, sloten erop hebt zitten, dat het goede sloten zijn. Ja. Uh, dat je uh, als je een alarminstallatie hebt, gebruik hem dan ook. En doet hem dan, uh, als er dan inderdaad een keer een alarm afgaat, zorg dan dat je op tijd dat 112 uh, uh, zeg maar doorgeeft. Dus dat melden dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja, ik, heb ja. ik heb ook een folder in de brievenbus gekregen. Ja. Daar stond dan bijvoorbeeld ook in: uh, laat het licht aan als je niet thuis bent, ja. en dan stop je sieraden in een kluisje. Ja, dat zijn toch eigenlijk allemaal dingen waarvan ik denk, ja... ja Moeten we daar nou bomen om, voor omgehakt worden om daar folders voor over te drukken? Nou, helaas, uh, het laat, nodig, ja. Ja, helaas laat de praktijk zien dat er nog steeds voorbeelden zijn. Dat je denkt van ja, men weet eigenlijk dat het niet moet, maar het gebeurt dan toch. Kijk. En de gelegenheid maakt echt de dief. Ik heb inmiddels een weblog geschreven uh, hierover. Als mensen tips hebben of ervaringen, ja. dan, wil ik, dan willen we dat graag horen. Ja. En dan gaan wij straks naar zeven ook nog eens even een lijstje met tips hier maken vanuit Nispen. Ja. toch? Kijk, prima. Ja, ja graag. Goed. Ja, ja. Ja, goed zo. Goed. Tot zo. Nispen, Dan ja, moet je hier vandaag niet zijn als inbreker. Mark Robin Visser is daar. Zijn weblog vindt u op nos.nl. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Sean Bakker. Er ja, is maar weinig veranderd ten opzichte van een kwartiertje geleden. Nog altijd in het hele land mist, behalve dan in het westen. En files op de A7 richting Zaandam bij Weidewormer, 5 kilometer. Op de A8 naar Amsterdam bij Knoop het Koenplein, 4. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort bij Spijkenisse, 4 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal.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 says we keep the sun coming Emerald hoort u. I belong to you. 9 minuten voor 7. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het steppenland Mongolië is booming, Marcel zei het al. Zozeer zelfs dat de Rijksuniversiteit Groningen vandaag bekend maakt dat er een speciale leerstoel komt. Tjalling Halbertsma wordt de eerste bijzonder hoogleraar Oost-Azië en Mongolië. Hij woonde jaren als diplomaat in de Mongolse hoofdstad Ulaanbaatar en schreef diverse boeken over het land. We hebben nu contact met die kerstversen. Hoogleraar Albersma, goedemorgen. Goedemorgen. Albersma, wat maakt Mongolië zo interessant... dat er in tijden van bezuinigingen een hoogleraarschap gewijd wordt? Ja, het betreft hier natuurlijk in eerste instantie een bijzondere leerstoel. Dat betekent dat die door ons universiteitsfonds is ingesteld... met steun van een aantal externe partijen... die belangrijk vinden dat er iets van onderwijs en onderzoek... op Mongolië in Nederland plaatsvindt. En je moet dan denken aan een bank, ING-bank, die als ja. eerste door in water openen, maar ook een investeringsfonds en een aantal verplichtingen. Ja, maar dus dat is, uh, wat, wat, wat gebeurt er in Mongolië waardoor het zo interessant is? Ja, deze stoel maakt deel uit van uh, een veel bredere interesse die wij aan de Rijksuniversiteit Groningen in Oost-Azië hebben, in de regio, interesse ja, op regio. Ja, nee, maar ik, maar ik wil Japan, nog, nog iets Korea. specifieker, meneer Halbers, maar wat, wat Mongolië, dat is, daar, daar, dat, dat trekt op de een of andere manier. Wat, wat maakt Mongolië zo bijzonder? Zou iets concreter kunnen zijn? Nou, het is een enorm grondgebied wat uh, tussen China en Rusland gelegen is. Tuurlijk een hele interessante positie in de regio. Een uh, hele kleine bevolking. Het land is veertig keer zo groot als Nederland. 3 miljoen mensen. Land van nomaden. Maar die nomaden trekken op het ogenblik uh, en naar de hoofdstad. Want in die hoofdstad vindt een economische boom plaats. Mm -hmm. Daar gaan de uh, wolkenkrabbers letterlijk de lucht in. Een economische boom die uh, natuurlijk voornamelijk is gebaseerd... Op de grondstoffen die het land heeft. He, sinds tien jaar is het nu duidelijk geworden. dat uh, Mongolië uitzonderlijk rijk is aan grondstoffen. Het betreft er eigenlijk twee uh, varianten daarvan: een iets uh, meer conventionele grondstoffen. Uh, dus daar hebben we het voornamelijk over koper, goud, steenkool. maar ook uh, strategische, wat meer geopolitieke grondstoffen. Uh, we moeten dan denken bijvoorbeeld aan uranium. maar zeker ook aan uh, zeldzame aarde hm. en uh, groepelementen. ...die ons door de 21e eeuw moeten gaan helpen. Hè. Ja. Zeldzame aarde vinden we ja, het... allemaal in onze telefoontjes terug. Ja. Maar Bijvoorbeeld ook in windturbines voor uh, het opwekken van duurzame energie. Nou meneer het, het wordt een economische macht... ...waar u als diplomaat heeft de wereld over gereisd. Dat vindt, dat vindt u het een uniek land? Is het bijzonder? Ja, het is een heel uitzonderlijk land. Uh, dat is helemaal waar. Kijk, een, een land dat in een enorme transitie verkeert. Hè. Dat, dat komt vanuit een samenleving van herders... ...en gaat naar een, een economische macht die zich ook uh, internationaal veel meer wil profileren. Een land wat vrede doet aan vredes en gevechtsmissies ver buiten de eigen grenzen. Dus in die zin is het een heel uitzonderlijk en uniek land. Daarnaast is het ook een heel uh, prachtig land uh, om in te reizen. Hè. Als je van uh, donkere nachten met uh, mooie sterrenhemels houdt en uh, wijkse natuur... ...dan uh, is Mongolië een hele, hele prachtige, bijzondere wildernis. Wat moet een Nederlander op bezoek in Mongolië in ieder geval niet doen... Nou, uh, Mongolië is eigenlijk een heel makkelijk land om, om te reizen. Als je mm -hmm. mensen tegemoet treedt met de enige gesprekte beleefdheid... Dan, uh, dan kan er een hele roe in Mongolië. En dan zul je niet zo snel uh, terecht worden gewezen... dat de, dat de etiketten of uh, dat je daar niet het geheel verstand van hebt. Dus het is een heel plezierig toegankelijk land. Veel dichterbij, blijft overigens dan uh, in onze beleving. Hè, als we naar uh, China vliegen of Japan vliegen... dan vlieg je een lange tijd over... Uh, de steppen van Mogollie. Dus ligt veel dichterbij dan wat wij in onze beleving hebben, waarschijnlijk. Nou, we gaan daarheen, meneer Albertsma. Ja. Dank u wel. <laughs> Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde komen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Patiënten die slachtoffer zijn geworden van ex-neuroloog Janssen Steur hebben justitie een brief geschreven. Daarin gevraagd ook stappen te ondernemen tegen het ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente. Patiënten willen dat de bestuurders worden aangepakt, omdat die de fouten van Janssen Steur daarvan afwisten. Dat staat in het dagblad Tubantia. Veel Nederlanders schrappen de aanvullende zorgverzekering. Niet eerder was dat aantal zo hoog. Dat lezen we in het AD vanochtend. Mensen sluiten dus alleen een basisverzekering af. Ook willen veel mensen hun eigen risico verhogen om geld op de premie te besparen. De Nederlandse geheime dienst, de AIVD... was al begin 2007 geïnfiltreerd in de populaire internetgame Second Life. Blijkt uit stukken die de telegraaf in handen heeft. De dienst liep daarmee wereldwijd voorop. Brits en Amerikaanse geheime diensten zaten pas in 2008 op Second Life. Het wordt een spannende dag voor minister Bussenmaker, dat schrijft de Volkskrant. Vandaag debatteert de Tweede Kamer namelijk over het sociaal leenstelsel. Of het leenstelsel, want de vraag is of het sociaal is. Maar de grote vraag is of ze genoeg steun krijgt voor haar plannen. Kwart van de studenten in het hoger onderwijs zal geen masteropleiding doen... als de studiefinanciering wordt vervangen door dat leenstelsel. Blijkt uit een enquête waarover de Telegraaf bericht. Vooral onder HBO'ers zijn er veel afhakers. Even we kijken in het FD, daar staat een verhaal over de Rabobank. De bank gaat zijn internationale tak voegen onder Rabobank Nederland. Rabobank International opereerde zelfstandig... en had een soort status aparte, schrijft het FD. Maar er komt dus een einde aan, blijkt uit een adviesaanvraag... van de Raad van Bestuur van de Ondernemingsraad. En de NS-Spoorwegen zegt in het hele land... uitbaters van fietsenstallingen op stations de wacht aan. Daardoor gaan banen verloren. De NS heeft in de betaalde fietsenstallingen te maken met 60 ondernemers... maar wil een uniforme uitstraling. Dat staat in trouw. Zo dadelijk. Na zeven uur richten wij onze blik weer op Oekraïne. De situatie daar, op het uh, onafhankelijkheidsplein... na het schoonvegen door de oproerpolitie... staan nog talloze mensen omheen. Dus het is nog niet rustig. En een, een uh, verhaal over uh, de Syrische vluchtelingen in Libanon... van Sander van Hoorn. Blijft u bij ons?